De baas van het internationaal atoomenergieagentschap, de Japaner Amano, vliegt morgen naar Japan voor crisisberaad. In een van de reactoren staat het koelbassin van de splijtstofstaven droog en in een andere reactor dreigt dat ook te gebeuren. Deze reactor draait als enige van de zes niet alleen op uranium, maar ook op plutonium. Dat maakt de situatie gevaarlijker. Er wordt geprobeerd om met helikopters en met waterkanonnen water in de reactoren te krijgen.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 Het in de tijd met um, The Third Force, Force of Nature. En het was een uh, driemansgroep. En daar speelde een, onze eigen sympathieke Amsterdamer Alain Escanazi speelde daarin mee. En de rest, de andere twee bestonden uit, ik dacht, twee Amerikanen. Een bijzondere uh, club. We gaan afsluiten met um, Medwin Goodall. Nazca, The Land of the Incas.